van de Marktkoopman. Een zestiendelige hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Te Goede. Veertiende deel. Louis Zilver was thuis toen aangestierf. Hm. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat de moeder naar buiten was. Hoogstwaarschijnlijk op het dak van het oude woonschip dat tegenover het huis ligt. Ja, maar uh, Zilver kan even naar buiten zijn gegaan, hè. Nou, uh, uh, toch zou ik ervoor zijn om hem aan te houden. We kunnen hem altijd uh, een paar uur vasthouden. Ja, daar ben ik het mee eens. Die rat bewijst dat die Zilver niet helemaal zuiver is, hè. Nou, iemand die zoiets doet, die kan ook een bal met spijkers maken en die moet ze smoel gooien. Ja. U gelooft het niet, meneer? Nee. Maar mogen we hem aanhouden? Nee. Nee? Nee. Maar jullie mogen wel uitnodigen voor een gesprek. Hier in deze kamer. Misschien krijgen we nieuwe aanwijzingen. Cadeau, zo. Ja, commissaris. Wat denk jij ervan? Uh, uh, ja, het lijkt me een goed idee, commissaris. Zal ik hem gaan halen? We hebben tenslotte dezelfde achtergrond zitten. Als ik hem ga halen, dan blijft hij hier misschien wat ontspannen. Ja, ja prima. Maar uh, voorzichtig blijven. Neem iemand mee. Ja. Ah, zo Ja, kom eens Meneer Zilver. Zo. Ga zitten. Precies. Ja. Dan nou kunnen we een klaar jasje maken. Ja, ja. Gezellig. Misschien klaar. hebben we daar nog tijd voor, meneer Zilver. Hm. Complimenten voor uw kamer. Heel smaakvol. Doe me plezier dat u me bevalt. Zo. Tja. Zo. En nu? Hoe bedoelt u met. Uh, en nu ben ik nu gearresteerd. Denkt u dat? Dus u bent niet onder arrest? Ik heb me daar niet over uitgelaten, is het wel? Oh, dus als ik weg wil gaan, dan ga ik gewoon weg? U moet doen wat uw hart u ingeeft. Dus u gaat? Nee, nee. nee. U blijft? Ja, ja, ik blijf. Nou, dan uh, kunt u net zo goed weer gaan zitten, hm? Ja, gaat u zitten. Ja. Meneer Zilver, laten we eens beginnen met vanochtend... <coughs> Ik denk dat u erin geslaagd bent om twee van mijn mensen aardig in de waard te brengen. U weet waar ik op doe? Mooi, ik zal u even helpen. Waarom heeft u bijvoorbeeld zoveel moeite gedaan met die rat... Rat? Ja, ja, de rat, ja. Ja, goed, over die honden, hondendingen. dingen. hondenkak. Uh, uh, dank je, cadeau, zo dank je. Nee. Daarover verbaas ik me niks. De hele stad ligt vol met die uitwerpselen. U had het je zo vol, neem ik aan, maar... Ik begrijp niet hoe u aan die rat bent gekomen. Om zo'n beest dood te maken is het toch geen kluif. Ja, ik heb die rat niet doodgemaakt. U heeft die rat niet doodgemaakt? Nee, ik heb hem gevonden op het binnenplaatsje. Hij was al dood. Ik geloof dat hij van de buurjongen is. Die heeft wel meer beesten. Enig idee hoe dat beestje dan aan zijn eind gekomen is? Door de kat. De kat van Esther. De jongen, jongen, een heel dierenverhaal. De gier heeft me gisteravond verteld hoe bang die van ratten is. Toen ik dat ding zag liggen moest ik weer aan zijn angst denken. Ik ben toen meteen in Agens' auto naar de flat van de gier gereden? U wist waar de gier woonde? Het telefoonboek wijst de weg en de fiets van Esther stond voor de deur. Esther? Weet u dat niet? Die twee hebben iets met elkaar. Nou, ik geloof dat zij verliefd op hem is en daar maakt hij mooi gebruik van, de gluipert. Oh, ja, ja, ja, ja. ja, onze brief had hier namelijk goed met vrouwen overweg. Maar om hem nou meteen een gluipert te noemen, dat gaat mij persoonlijk toch iets te ver. Hmm. Dus de geer irriteerde u en daarom wilde u mijn poetsbak. Ja, maar wat had u tegen mijn adjudant? Dat kwam ook door dat feestje. Hij vertelde daar een smerig verhaal over, over honderd poep. Toen dacht ik, nou, dat klusje maak ik even rond. Nou, dat is dan gelukt, meneer Zilver. Voldaan? Hoe bedoelt u? Voldaan? Nou ja, een voldaan mens is een gelukkig mens. Ah, voldaan, voldaan. Maakt u er werk van, commissaris? Werk, werk, uh, nou, werk. ik had het misschien niet moeten doen. Maar ik heb er toch geen spijt van? Nee, ik heb niet het voornemen om van deze kwestie werk te maken. Weet u, u bent hier bij de, laat ik zeggen, de afdeling moordbrigade. En wij moeten twee moorden oplossen. Ratten en uitwerpselen worden eronder geschikt, begrijpt u? En uh, misschien kunt u ons helpen. Hoe het brigade? Waarom zou ik de politie helpen? Tja, dat moet u zelf maar eens uitmaken. U, u kunt zo naar huis gaan, dit is een informeel gesprek. Wat deed u in de oorlog? Ik zat in de gevangenis, meneer Zilver. De gevangenis? Ja, niet de hele oorlog. De laatste drie jaar. Waar? In Scheveningen, meneer Zilver. Daar werden toch de mensen van het verzet opgesloten. Zeker, meneer Zilver. Maar ik zat niet echt in het verzet. Ik werd beschuldigd van het saboteren van transporten naar Duitsland. Joden? Joden, ja. Hebt u die transporten werkelijk gesaboteerd? Ja, maar de gestapel kon niks bewijzen. Maar bewijzen was toen niet belangrijk. Een vermoeden was al voldoende. En op grond van een vermoeden zat u drie jaar in een cel? Ja. Alleen? De laatste zeven maanden was ik alleen, ja. Zeven maanden? Dat is lang. Het was ook een minder prettige cel. Vochtig. Volgens de dokter heb ik daar mijn reumatiek opgelopen. Maar nee. die periode is gelukkig afgesloten. Om de sodemieter niet. Die periode is niet afgesloten. Nou niet en nooit niet. U hebt die reumatiek nog en andere mensen zijn er gek van geworden. Ze leven, ja. Dat is misschien nog het enige wat ze doen. Ik heb u een paar keer over uw been zien wrijven toen u bij mij op mijn kamer was. Vandaag heb ik geen pijn en als ik doodga gaat de pijn ook dood. Pijn is met het lichaam verbonden, meneer Zilver, en het lichaam is eindig. Dat is wel topie. Zilver, ik heb je hier niet gebracht om over de dramatiek van de commissaris te praten. Je vriend is vermoord en een oude dame heeft een mes in de rug gekregen. En? En, en moord is gelukkig nog zeldzaam in de stad. En nu hebben we twee moorden. Twee moorden die verband met elkaar houden, denk ik. U kent de Aachen. U kende de mensen die aangekenden. U kende de moordenaar. En u bent dat raden. Er zijn dingen in het leven die ik wel eens goed raad. Maar, het menselijk brein is nooit zeker natuurlijk. Maar soms zijn we uiterst dichtbij. Zoals in dit geval. Goed, ik ken de moordenaar. Maar u kent hem ook. Ja. Ik ken hem ook. Ik ben gisteravond pas achter de identiteit gekomen. En ik weet nou hoe het gebeurd is. Hoe dan? Hoe? Een hengel. Een werphengel. Dat balletje zat aan de lijn. Ja, natuurlijk, dat is het. Een werphengel. Jullie begrijpen het ook niet, hè? Nee. Natuurlijk. Nou ja, in zoverre... We wisten wel dat het een bal geweest was. Klein balletje met spijkertjes of ja. nagels. De gier had ik bedacht. Je had er jongetjes mee zien spelen. Hoe, hoe heet dat spel ook weer? Ja, dat nou ja, ik weet het niet. Doet geen... er ook niet toe. Maar... Hoe komt u op het idee van een werphengel? Dat is een nieuwe sport. Wat? Sport? Ja, ik heb een kennis op de markt die op een visclub zit. En die vertelde over de nieuwe truc die ze met die werphengels uithalen. Daarmee mikken ze op, uh, op Daart. Oh, hé. Hey. Nou ja, nooit van gehoord. Uh, jij gaat zo? Nee, zo? Nee, nee, nee, nee, nee, meneer. Tot gisteren ik ook niet, maar er schijnen honderden mensen mee bezig te zijn. En toen die kennis me erover vertelde, begreep ik hoe het gegaan moest zijn. Hij stond op het dak van het woonschip dat bij Agers huis ligt. Er moet een één klap raak geweest zijn. Dat balletje is rondgesprongen en het heeft aardig een paar keer geraakt. Tuurlijk, dat is het. Dat is het. Tje, dat is het. Hey, maar kerel, zo'n ding kun je niet ontwerken. Ja, het is me nou ook helemaal duidelijk waarom niemand iets heeft gezien. Hè? Wie let er nou op een visser? Vissen? visser? De moordenaar zult u bedoelen. De moordenaar? Meneer Zilver, u zei daarnet dat ik de moordenaar ook ken. Ja. Een kennis van me op de markt bevestigde mijn vermoeden. Gek, hè? Die knap die dat heeft uitgevonden. En? Werkt het? Werkt, hè? <laughs> Reken maar. Het is een hartstikke gevaarlijk projectief. Het is een raket, jongen. Als de Russen die in handen krijgen, dan kunnen we de vloot wel opheffen. Liever vandaag dan morgen. Oh, daar heb je onze pacifist weer. Ja, het is toch zo. Hé, hey, maar koop jij die dingen dan, nog? Kopen? Ja. Ja. Het is een rage. Sure. Als broodjes van de bakker. Je vis is er niet meer bij, hè? De vissen zijn trouwens al dood voordat je ze ophoudt. Je kan ze scheppen tegenwoordig met het teringwater. Maar een echte visser waagt zijn hengel er toch niet aan? Geen die dikke. Dikke, het is wel dikke. Die zogenaamde compagnon van Agen. Oh, die? Ja, wat is dat weer? Nou, die kwam een paar dagen geleden om een nieuwe hengel en een paar balletjes. Hey. Ja, hij was zwaar bezopen. Ik zeg nog, ga we eerst even langs de Jellyneck kliniek Want in die toestand raak je nog geen olifant. <laughs> Had je nog moeten zien kijken. Hij zei, ik raak wat ik raken wil, let jij maar eens goed op. Nou. Die klootzak is goed voor zijn geld, dus wat zeur ik. Dus ik kocht een werpingel met die balletjes. Zo, sportief. Had ik toch niet achter hem gezogen? Ach, wat mij dat nu schelen? Handen is handel. Hé, hebben ze die moordenaar van haar Ik denk het niet. De politie heeft de handen vol aan die rellen. het is toch wat, hè? Ja, het was een eigenwijze sodomiete. Maar daarom hoef je iemand toch nog niet dood te maken. Dat dacht ik ook niet. Maar ja, je ziet het. Zeg, moet jij niet zo'n hengel hebben? Dat vroeg u kennis. Ja. In dat geval... In dat geval moet u nog een keer raden. U zei daarnet dat u in het leven dingen wel eens goed raadt. Maar ik zei ook dat het menselijk brein nooit zeker is. En toen zei ik weer dat ik de moordenaar ken en dat u hem ook kent. Ja. Ik ken de moordenaar, meneer Zilver. Geluisterd naar het 14e deel van De dood van de een marktkoopman, naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Kees Broos, Robert Sobels, Hans Dagelet en Bert van der Linden. Techniek André Jansen en Leon Dubois, regie Meindert Tegoede.